Oliemaatschappij Shell mag in de Golf van Mexico gaan boren naar olie en gas. Het is voor het eerst sinds de ramp met het olieplatform van BP dat Amerika toestemming geeft om naar olie en gas te zoeken. Shell wil boren bij het cardamomveld op ruim 200 kilometer voor de kust van Louisiana. Er gelden nu wel strengere regels dan voor de olieramp. Shell zegt dat het voor de ramp ook al aan die voorwaarden voldeed.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 De leden van de raad van bestuur van ING hebben besloten dat ze geen variabele beloningen uitgekeerd krijgen. zolang de bank en verzekeraar nog staatssteun ontvangt. Bestuursvoorzitter Holmen schrijft dat in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Volgens Holmen dreigt de ophef over de bonus een schade toe te brengen aan het herstellende vertrouwen in ING. Vorige week werd bekend dat Holmen bovenop zijn vaste salaris van 1,35 miljoen euro. een bonus krijgt van 1,25 miljoen. De Israëlische oud-president Katsaf is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Tel Aviv achtte bewezen dat Katsaf verscheidene vrouwen heeft verkracht. Correspondent Sander van Hoorn. Ik denk dat hij daar zelf vooral heel erg teleurgesteld over zou zijn... omdat hij altijd ontkend heeft. En Er was ook een eerdere discussie om het op een akkoordje te gooien met justitie... Hè, dat hij schuldig zou pleiten. Dat heeft hij toen afgewezen. Kennelijk had hij toch wel zijn hoop erop gevestigd... dat hij vrijgesproken zou worden. Nou, verre van dus. In 2003 en 2005 heeft hij tijdens zijn presidentschap twee vrouwen verkracht. Eerder was al bewezen dat hij daarvoor ook al in de fout ging. Toen was Katsaf minister van Toerisme weer nog veel zon. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 15 à 16 in het binnenland. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert, Nederweert en Afrit Buddel staat 5 kilometer door een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Bezuidenhout. 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A16 Rotterdam Breda tussen Zevenbergsehoek en Knopend Zonzeel. Twee kilometer door een ongeluk en de rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen. Voor de Vlakentunnel twee kilometer file. Henk, sta je nou weer pauze te nemen? Nee, nee. ik... Uh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 Bescheiden groei van de economie en het begrotingstekort wordt snel kleiner. Blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal planbureau. Is er nog toekomst voor een soldaat die wordt opgeleid voor de luchtmobiele brigade? Ik zit nog in mijn opleiding, dus ik merk er sowieso nog niet heel veel van. Uh, nee, ik ben er nog niet echt uh, mee bezig inderdaad. Verdacht van omkoping, mijn eten- en faillissementfraude. Zakenman Joep van den Nieuwenhuizen staat voor de rechter. Zijn biograaf doet verslag en het ochtendhumeur van Tom Kas. half over tien. het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar bescheiden... met 1,75% in 2011 en 1,5% in 2012, verwacht het Centraal Planbureau. Begrotingstekort, dat de overheid, waar de overheid mee kan, wordt snel kleiner... en gaat van 5,2% in 2010 naar 3,7% dit jaar en 2,2% volgend jaar. hoop percentages en een hoop cijfers. We gaan erover doorpraten met Jaap Koelewijn. Meneer Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Nijrode. Yes. Uh, is dit de reden om de vlag uit te steken? Nou, niet echt. Kijk, we zien uh, wat conjuncturele verbeteringen. De economie trekt aan, de wereldhandel trekt aan... dankzij uh, met name de groei in China en de opkomende landen. Ja. Dat is goed nieuws. Uh, daar kunnen we duidelijk over zijn. Toch zie ik uh, met name in het binnenland een aantal zaken... die uh, toch wat zorgwekkend zijn... Uh, arbeidsaanbod groeit nauwelijks, werkgelegenheid uh, neemt niet substantieel toe. Nou, het daalt naar 4% volgend jaar. Ja, maar dat, dat is toch nog steeds een zeer beperkte daling. Overigens doen wij het binnen Europa in dat opzicht uh, meer dan uitstekend, uh, uh, vergelijking met, met Spanje en zo... dan doen wij het echt ook veel beter, zeker waar het gaat om, uh, om jeugdwerkloosheid. Ja. Sorry, daar kun je nog heel even onderbreken ja. op die werkloosheid. Want het Centraal Planbureau noemt dat juist opmerkelijk... dat uh, die werkloosheid daalt naar 4% volgend jaar. Want dat gaat weer richting uh, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, en dat is dus het punt van zorg wat ik, uh, wat ik aanstipte. Uh, we zien de komende jaren heel veel mensen uh, uittreden. Hè. De, de babyboomers die gaan uh, afscheid nemen van de arbeidsmarkt. Er is maar een zeer beperkt aanbod van nieuwe mensen en vooral goed opgeleide mensen. Daar zitten dus echt knelpunten. En ik zie de arbeidsproductiviteit in de ramingen van het CPB maar heel beperkt stijgen. En dat vind ik dus echt een uh, zorgwekkend punt. Want dat blijkt dat we kunnen constateren dat wij onvoldoende in staat zijn om gezamenlijk uh, ja, voldoende productie te genereren en voldoende output te genereren. Om, uh, om, om zeg maar de, de voldoende uh, die, die wegvallende arbeidskracht op te kunnen vangen. Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, er treden heel veel arbeidskrachten uit. Er komt minder arbeidsaanbod. Als je minder mensen aan het werk hebt... dan uh, kan de economie minder groeien... omdat er gewoon minder mensen aan het werk zijn. Tenzij de mensen die er zijn harder werken... meer produceren, meer productief zijn. En die verbetering van arbeidsproductiviteit... die zie ik nog onvoldoende in de cijfers terugkomen. Er is sprake van een hele beperkte stijging van de arbeidsproductiviteit. En dat moet dus voor de toekomst in Nederland echt omhoog willen wij die internationale concurrentie aankunnen. Juist, dus u maakt zich vooral zorgen over onze concurrentiekracht in de toekomst. De slagkracht van de Nederlandse ja. economie. Ja. Te meer daar wij natuurlijk afhankelijk zijn ook van de export. Ja, we zijn afhankelijk van de export. En bovendien er komen voor de lange termijn een paar hele forse problemen aan. Ik denk met name aan de hogere kosten van de zorg. Ja. Uh, ook, ook het feit dat... Uh, uh, uh, dat, dat de uh, door doorgaat zetten. Ja. Dat betekent dus dat mensen langer aan het werk moeten blijven... langer ja. productief moeten zijn. Ja. Ja, en de maatregelen die genomen zijn door het kabinet... zijn heel beperkt geweest. Er ja. zijn langetermijnmaatregelen. Dus worden nu gered door de op opkomende wereldhandel. Mooi, leuk. Maar het is niet dat de patiënt nu echt uh, gezond en verklaard kan worden. Goed, en dan nog even naar het uh, um, begrotingstekort... Uh, waar iedereen zich grote zorgen over maakt. Ook met het oog op de waarde uh, en de koersvastheid van de euro. Ja. Hè, omdat die uh, eurolanden eigenlijk binnen een bandbreedte van uh, 3% ja. uh, maximaal mogen blijven. Nou, we gaan dus weer richting die 3,7% dit jaar. Dus dan zitten we alweer bijna op uh, wat je maximaal rood mag staan als uh, uh, land, zal ik maar ja. zeggen. 2,2% volgend jaar. Dus dat gaat allemaal weer helemaal de goede kant op, denk je dan? kant uit, maar ook daar waarschuw ik weer op lange termijn komen er een paar hele forse kostenstijgingen aan, met name in de zorg en bijvoorbeeld ook de pensioenen. We worden dus, wat ik al zei, gered door het feit dat de wereldeconomie nu Eigenlijk wat beter en wat langer doorgroeit dan we hadden verwacht. Ja. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Hè? Als je kijkt hoe we er eind 2000. Uh, of in de loop van 2009 over dachten. Ja. En dat opzicht uh, is het spectaculair. Ja. Maar wij, wij profiteren dus vooral mee van het herstel van Duitsland. Ja. Uh, wij profiteren dus ook van. Uh, ja, de groei uh, die in China en uh, andere opkomende landen wordt gerealiseerd... waar de binnenlandse bij bijdrage aan de groei die blijft achter. is echt te laag. Ja, goed. Uh, dan toch nog even naar de bezuinigingen kijkend. Want uh, 2012 zou het jaar worden waarin we het echt zouden gaan voelen. Hè? Die klappen die uh, Den Haag voor ons in petto ja. heeft. Is dat nog wel nodig als je weer uh, vanzelf zo richting 2,2% begrotingstekort gaat? Ja, dat is dus uh, op de korte termijn zelf rekenen, met wat ik zei, de problemen die eraan komen... Die bezuinigingen krijgen we wel degelijk een klap van, want je ziet de koopkracht uh, dalen met drie kwart procent uh, de komende jaren. Je ziet ook bijvoorbeeld de collectieve lastendruk weer wat oplopen van 39 procent 39,8 procent. Ja. En dat zijn indicatoren die echt zorgwekkend zijn, want oplopende lastendruk uh, is voor het bedrijfsleven op termijn ook een hele slechte zaak. Ja, het dus dat arbeid ervoor... duurder hè, bijvoorbeeld. Ja, het wordt duurder. Dus uh, in dat opzicht uh, vind ik dat, dat, uh, dat de resultaten... Niet aanwijden geven tot, tot uh, trompetgeschal voor de langere termijn. Goed zo. U bent uh, uh, helemaal bijgepraat, dames en heren, thuis door uh, Jaap Koelewijn. En die is hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Nijrode. Meneer Koelewijn, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Dat is ook alweer 11 jaar uh, oud, dit nummer. Moi Lolita van Alizé. En dat betekent zoveel als Passaatwind. Ze heet dus eigenlijk Passaatwind deze uh, zangeres. En uh, ze heeft die naam van haar ouders gekregen... omdat dat vervente windsurfers waren. De landmacht. De soldaat. Het is gewoon een mooi werk. Je staat overal voorop. Je ziet veel van de wereld. De officier en de toekomst. Op dit moment heeft Defensie gezegd... om en de 70.000 arbeidsplaatsen. En ik ben bang dat daar zo'n 10.000 af zullen moeten. Dit zal als een bom instaan. Wat laat je achter als je morgen buiten de poort staat? Deze week in Karo Goedemorgen Nederland. De jongens van de Oranje Kazerne. Defensie gaat bezuinigen, daar is geen ontkomen aan. Maar een soldaat in opleiding heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Hoort u in deel 2 van De jongens van de Oranje Kazerne... in een verslag van Arsjaal Dekker. Wat is jouw uh, opdracht? De piloot uh, stort neer...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 Uh, alle spot die ze eigenlijk krijgen tijdens de 22 weken opleiding. Ja. Het begint met een gewenningsperiode. Hij kan niet van de een op de andere dag uh, in het militaire uh, strakke regime uh, gaan volgen. Dus dat wordt heel rustig aan gedaan. Geen marsen van 15 kilometer meteen nee, met... absoluut niet. Daar zit echt uh, een logische opbouw in. Maar we praten ook over horloges, sieraden, telefoons, uh, laptop. Mag dat wel, mag dat niet? Dat kunnen we niet van de een op de andere dag allemaal afnemen. En zeggen van, dat mag niet meer. Dat wordt geleidelijk aan gedaan.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 Een loopgraaf in, oh. wordt weer aangevallen, Arme jongen, <laughs> hoort erbij. Het pinda, pinda. geen niet meer, daarom zegt hij pinda pinda. Dat is een beetje jongen. Ja, goed. Ik wel een goed gevoel over, uh, ook al krijg je natuurlijk een paar klappen, maar dat weet je van tevoren uh, dat je begint, maar uh, voor het, ja.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 De dag verder uit voor je. Eerst een boterham eten, neem ik aan. Want het is al wel razend. Even lekker wat eten. Schoonmaken. Ook nog even. Ik geloof dat we nog een stukje gaan uh, roeien. Uh, Ideale omstandigheden, hè, nu? Zeker weten, ja. ja. kan niet weten. Succes met je opleiding. Dank u wel. Morgen in de jongens van de Oranje-Kazerne. Ik heb toch eigenlijk wel ontdekt dat. Uh, nou ja, dat ik niet een persoon ben die uh, wil werken om het geld te verdienen. Maar ik wil eigenlijk ook wel ergens werken waar ik ja, een goed doel dien. En ik denk dat Defensie nog steeds een organisatie is die uh, ja, het goede nastreeft in de wereld. En daarom noem ik het ook naïef idealisme. <laughs> dat dus, uh... is dus morgen in een nieuwe bijdrage van Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom. op goedemorgen Nederland Het Karel.nl. Straks, zakenman Joep van der Nieuwenhuizen staat voor de rechter. En zijn biograaf doet zometeen hier verslag. Eerst toch het humeur van Ton Kas. Ik denk nog regelmatig dat ik een carrière bij Defensie ben misgelopen. Voor die 8,5 miljard per jaar... hebben ze daar nou eenmaal het leukste speelgoed dat er te koop is. Maar ja, zoals je bij de politie eerst twee jaar fietsen moet bekeuren... om hoger op te mogen... moet je die tijd bij Defensie waarschijnlijk in een schuttersputje doorbrengen. En ik kan nog lang genoeg onder de grond zitten. Hm? Dat is ook de reden trouwens dat er bij die instanties... niet direct dokteranders op de deur staan te bonzen. Maar goed. Neem niet weg dat het altijd leuk is om mee te denken. Dat had ik bij die 10.000 moslims die we toen door de gehaktmolen lieten draaien. En dat had ik nu weer met onze helikopteractie in Libië. Om voor die ene geheime actie in de 30 jaar... nou je oudste helikopter in te zetten, een links uit 1978... is meteen al een interessante strategische keuze... De helikopters die er dagelijks boven mijn huis vliegen... kunnen gewoon mijn krant meelezen. Maar deze links is doof en blind tegelijk. En zag bijvoorbeeld niet dat het daar wemelde... van de militairen en gaddafi aanhangers Uit het Sumieren relaas van onze piloten... kon nog worden opgetekend dat de Libiërs plotseling opdoken. Maar ja, als je ervoor kiest om in Libië... naast een druk bezocht hotel- en appartementencomplex te landen... is die kans niet helemaal denkbeeldig. In ieder geval groter nadat er Eskimo's opduiken. Om maar eens wat te noemen. Hoe dan ook, de legerleiding leek nogal op het verrassingseffect te vertrouwen... en dat is in zekere zin gelukt. Ze werd totaal verrast. Maar als ze het mij hadden gevraagd, had ik dus nooit voor de links gekozen. Nee, mijn tactiek was de taxi geweest. Ja, ik had gewoon vanuit Nederland een taxi laten rijden. Dat is veel verrassender, dat verwacht niemand. Om redelijk op zeef te spelen zou ik het verrassingseffect nog hebben vergroot... door zo'n kolossale moorkop of slagroomsoes op het dak te schroeven... Dat verwacht helemaal niemand. Als je het dan nog niet vertrouwt... dan kun je de chauffeur nog zo'n oranje schuimrubberen klomp op zijn kanen zetten. Dan maak je het echt waterdicht. In die outfit rijd je fluitend door de linies van Gaddafi, Al-Qaeda, Farak, of malle dan ook. Want die lui zijn tegen die tijd al zo perplex... dat ze geen accu meer kunnen stelen zonder geëlektrocuteerd te worden. Echt nodig is het dus niet... Maar puur voor de lol en om ze helemaal gek te maken, kun je dan nog overwegen om oorverdovend hard André Rieu uit een megafoon te laten blaren. Eigenlijk, dus zo'n beetje het plaatje van hoe we er hier dagelijks ongeveer bij lopen. Ik denk dat je daarmee in die culturen maximale verwarring zaait. Met als bijkomend voordeel dat je je helikopter niet door de Amerikanen in puin hoeft te laten schieten. Tom, <tie> kas. morgen het tumeur van Koos Postema. Deze is met Lente -Kriebels en al speciaal voor collega Felix Murders. <tie> From me, 'cause I know that you want me, it's easily plain to see. What's the difference? You're sitting on the cold hard floor, so I wish you'd decide to come here. Stormsounds waren dat met birds and bees. Het is vier voor half elf. De rechtszaak tegen zakenman Joep van den Nieuwenhuizen is gisteren begonnen. Verdacht van omkoping, mijneten eten, En daar kan hij vier tot zes jaar cel voor krijgen. Philip de Wit-Wijnen schreef enkele maanden geleden zijn biografie... en volgt de zaak voor NRC Handelsblad op de voet. Philip, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat nu voor de rechtszaal waar de zaak zometeen weer verder gaat. Gisteren zat je recht achter hem. Was hij onbewogen? Um, hij kwam, uh, um, zoals altijd, vrolijk stralend de rechtbank binnen. Hij uh, had netjes een praatje met de journalisten die belangstelling toonden. Uh, goed gehumeurd, zoals altijd. En uh, hij zat ook redelijk rustig, onbewogen uh, de officieren aan te horen en de, af en toe de rechter. Ja. Soms dan uh, met, met dat armgebaren als dingen hem niet bevielen. Ja. Hij vindt dat allemaal grote onzin? Hij vindt alles grote onzin, in ieder geval die rechtszaak, ja. Ja, heeft hij daar gelijk in? Um, hij heeft in mijn ogen een hele hoop uit te leggen. Het uh, uh, RDM-concern waar hij de baas van was. Is ja, De, de, een... de Rotterdamse dro, Droogdokmaatschappij, ja. voor de duidelijkheid. Ja. van oudsher, een groot scheepsverf. Vooral uh, bedreven in het bouwen van onderzeeboten. Ja. Hij heeft dat in, uh, vanaf 1996 uh, in eigendom gehad. Um, en heeft daar een uh, groot defensieconcern van gemaakt. Dat is in 2004 uh, failliet gegaan. Althans, verschillende dochtermaatschappijen, werkmaatschappijen. En uh, de curatoren uh, die dat al hebben onderzocht, die uh, vermoeden daar uh, allerlei rare geldstromen of troffen die eraan. En de, daar is vervolgens een grote straf, uh, strafzaak uitgerold die nu gisteren begonnen is. Ja. En de curatoren missen iets van 175 miljoen. En uh, de officier van justitie zei gisteren dat hij uh, ruim 86 miljoen aan, uh, aan vreemde geldstromen heeft uh, aangetroffen. Ja, en Waar dat geld gebleven is? Um, dat zou hij uh, zelf denk ik het beste weten. Um, <laughs> ik, ik weet het niet echt. Uh, er zijn wel uh, ja, wat, wat, wat, wat, merkwaardige aanwijzingen. Hij heeft uh, misschien over paspoorten van landen waar we eigenlijk nooit komen. Maar waar het vooral fiscaal heel vriendelijk is. Ja. En hij, uh, Toen hij werd aangehouden in 2007 trof men bankpasjes aan. Van, banken waar we ook, van landen waar we ook nooit uh, heel makkelijk spaarrekeningen nee. openen. Hij woont officieel in China, tegenwoordig, geloof ja, ik? Ja, dat heeft hij gisteren verteld. Hij woont tegenwoordig officieel in China waar hij ook nog uh, wel wat, uh, wat zakelijke belangen heeft. Ja, goed. Nou werd gisteren ook bekend dat uh, hij van de nieuwe Huis dus onder meer oud-premier uh, al Balkenende als getuige wil horen. Uh, want die zou hem kunnen vrijpleiten. Hoe zit dat? Nou ja, dat, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Hij heeft uh, een, een tijdje teruggeroepen dat dit een politiek proces is. Dat hij door de overheid vooral kapot is gemaakt. Hij deed veel zaken met het Rijk uiteraard. Als defensieconcern, veel met het ministerie van Defensie, ja. de krijgsmacht. Um, hij vermoedt dat hij uh, pootjes gelicht door de, de, dezelfde overheid. En ik, de, de, hij denkt dan dat oud-premier uh, Balkenende en oud-minister Jorisma van Economische Zaken, die uh, voor, het uh, voor de kabinet de Balkenende minister was, ja. dat die daar meer over kunnen vertellen. Uh, ik had eigenlijk een veel grotere waslijst dan politici verwacht, want hij deed vooral zaken natuurlijk met mensen van Defensie. Ja. En die stonden niet op het lijstje. En dat zegt jou wat? Uh, nou ja, ik denk dat hij vooral mensen uitzoekt waarvan hij denkt dat die uh, vriendelijk over hem zullen getuigen. Ja. En niet uh, mensen die uh, onvriendelijk over hem zullen getuigen. Nee. Maar goed, daar is toch de vraag wat uh, Balkenende dan uh, kan zeggen over al die bankpasjes, ja. al die paspoorten en al die uh, uh, rare geldstromen. Nou ja, dat, dat denk ik niet dat Balkenende zo goed in, uh, in individuele bedrijven uh, zat als premier. Ik denk wel dat Balkenende uh, zo af en toe in een ministerraad over uh, bepaalde uh, leveranciers van uh, het, het Rijk heeft vergaderd. En uh, misschien daar iets over kan zeggen. Uh, van een nieuw huis heeft altijd... Uh, geschermd met uh, beloofde toegezegde garanties voor zijn bedrijf. Uh, die heeft hij nooit gekregen. Die zijn de andere ministers altijd ontkend. Ja. Misschien dat Balkenende toch nog ergens uh, een belofte uh, kan herinneren. Als dat zo is, dan, uh, dan heeft hij een punt. Goed, slotvraag. Hoe groot is dus de kans dat Balkenende ook daadwerkelijk in het getuigenbankje moet plaatsnemen? Je uh, ziet, je hebt gisteren gezegd dat het niet nodig is, maar niet echt onderbouwd. Uh, dat is in briefwisselingen denk ik, wel gebeurd. Uh, de rechter moet er vandaag over beslissen of, of deze week, misschien nog wat later. Ja. Dat zullen we zien. Ik ben niet dat Bakken er veel zin in heeft. Hij heeft nu een <laughs> nieuwe drukke baan. En, uh, ja. uh, hij, overigens zit hij wel tegenover de rechtbank met zijn kantoor. Dus hij hoeft alleen maar de brug over te lopen en dan is hij er al. Kijk, 4 april gaat hij daar beginnen. Dus dat uh, kan uh, in, en in de agenda ook nog, nog goed uitkomen. Zo is dat. Filip de Wit, wijnen, schrijver van de biografie. Joep van tot hoofdverdachte. En volgt voor ons dat proces tegen Joep van den Nieuwenhuizen. Ik dank je wel. Einde van deze uitzending. Half elf geweest. Hoogste tijd dus om te gaan schakelen met de bus van Primtime. Ebro, goeiemorgen. Goeiemorgen Sven. We zijn vandaag in Utrecht. En we staan hier achter de Rabobank. En we gaan het strakjes hebben over de vastgelopen huizenmarkt. En de hypothekenmarkt. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De economie groeit dit jaar met procent en volgend jaar met 1,5%. Het Centraal Planbureau spreekt van bescheiden groeicijfers. Het verlies aan groei tijdens de recessie wordt daarmee niet goed gemaakt. Het vertrouwen van de consument in de economie is de afgelopen maand wat gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari en februari was er nog optimisme, maar de zogenoemde koopbereidheid bleef onveranderd laag. Shell mag naar olie en gas gaan boren in de Golf van Mexico. Het is de eerste keer dat de Amerikanen daar toestemming voor geven... sinds de ramp met het olieplatform van BP. Shell wil boren op een plek 200 kilometer uit de kust van Louisiana. En de vroegere president van Israël, Katsaf, is veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan verkrachting. Tijdens zijn presidentschap verkrachtte Katsaf twee vrouwen. En ook in de jaren negentig pleegde hij een seksueel delict. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Nooddorp en Den Haag-Bezuidenhout... staat 4 kilometer na een ongeluk en twee rijstroken zijn daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopen en en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Ebro Oemar. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemar. Vandaag staan we in Utrecht bij een van de weinige banken die de crisis zonder staatssteun doorkomt en wel bij de boerenleenbank, de Rabobank. We gaan het hebben over de vastgelopen huizenmarkt. Tenzij je in de quote 500 staat of bij een bank werkt, is het niet meer mogelijk om de hypotheek te krijgen. Niet alleen omdat de huizenprijzen de pan uit reizen, maar ook vanwege maatregelen die voor huizenkopers weinig zoden aan de dijk zetten. Onze stelling van vandaag luidt, de huizenmarkt loopt vast en niemand doet er wat aan. U kunt met ons meepraten, heel graag zelfs, door te bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar Premtime of twitteren naar Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. We staan met de Prembus in de schaduw van kantoorgebouwen in Utrecht. En bij ons in de bus hebben we Hans Stegeman, econoom bij de Rabobank. En aan de telefoon hebben we Gert Hukker, voorzitter van de NVM, de Nederlands Vereniging van Makelaars. En bij ons in de bus hebben we ook Rien Aerts. Dat is een van onze redacteuren, die heb ik heb weggetrokken uit de productie. Rien is starter op de huizenmarkt en we hebben een real-life case als het gaat om kopen. Want gisteren heeft onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, maatregelen aangekondigd om huizenkopers te beschermen, zogenaamd te beschermen. Volledig aflossingsvrije hypotheken worden afgeschaft en je mag nog maar 110% van de marktwaarde financieren. Lijkt me redelijk onmogelijk om nog wat te kopen, maar goed. Onze stelling van vandaag luidt, de huizenmarkt loopt vast en niemand doet er wat aan. Bel op 0800-1121, mail naar primtime.ntr.nl, twitter naar Premtime Radio 1 als je hierover mee wilt praten. Nu eerst even naar Rien. Hoi. Hoi. Jij bent 29 en je wilt een huis kopen. Je oriënteert je. Klopt. En wa wat zoek je? Ja, wat zoek je? Ik zoek een woning in Amsterdam binnen de ring. Ja. Als starter werkzaam bij de publieke omroep. Dus... Dan verdien je heel veel geld. Met een krap budget, inderdaad. O hoe groot is je budget? Uh, dat weet ik niet, maar ik verdien ongeveer 2700 bruto. Zeg 35.000 uh, op jaarbasis, zoiets? Min of meer. Heb je een vast contract? Dat doen we niet bij de publieke omroep. Oh, we doen niet aan... Oké, okay. je bent een ideale starter. Precies. 35.000 euro op jaarbasis. Wat zou hij kunnen lenen, meneer Stegeman? Dat weet ik niet helemaal precies. Maar ik denk Wat is de rond de 160.000 ongeveer. Het en... is uh, vier keer je jaarslaris. Vier, vier en een half keer je jaarslaris. Uh, ja, daar kom je niet echt heel ver mee in Amsterdam binnen de ring. Nee, dat kom je niet heel ver Maar hij heeft nog een handicap lijkt. Maar hij is uh, uh, niet in vaste dienst. Nee. Nou, en dat is meteen het, uh, het andere lastige, wat je, wat je de laatste tijd ook ziet... is dat voorheen banken nog wel eens de vrijheid namen... als ze na een goed gesprek ervan overtuigd waren dat iemand wel uh, een vast inkomen had... of zou kunnen krijgen, uh, nog wel de vrijheid namen... om dan maar iemand toch een hypotheek te geven, is dat steeds lastiger. Zeg je nu dat banken geen hypotheken meer verstrekken... of per definitie geen hypotheken meer verstrekken aan uh, mensen zonder vast contract? Nee, dat is niet zo, maar de bewijslast... Is, uh, je moet veel meer bewijzen als bank. Je moet veel duidelijk kunnen zeggen van ja, dit is wel verstandig wat wij doen. We nemen geen onverantwoorde risico's. Uh, dat is vanuit het perspectief van de bank gekeken. Uh, en dat betekent dus dat banken zich wel tien keer achter hun oren krabben... als ze iemand een hypotheek geven. Ik herinner me van heel lang terug dat uh, mijn werkgever destijds... een verklaring moest overhandigen. Dat ze de intentie hadden om mij wel een vaste dienst te nemen. Geldt dat nog? Dat is, dat is veel lastiger. Ja, het hangt nog steeds van geval tot geval af... maar het is veel lastiger. AFM eh, heeft vorig jaar een aantal banken, waaronder ook de Rabobank... boete gegeven, onder andere voor dit soort dingen. Dat een bank dacht van, nou, zo iemand is best kredietwaardig. Hè? Dat is waar een bank naar kijkt, dus die, die betaalt echt ons geld wel terug. Is Riem kredietwaardig? Dat kan ik op basis van deze drie zinnen niet zeggen. En dat zou heel slecht zijn als ik dat nu meteen Wat zou zeggen. Wat wil je weten? Wanneer is Rien Hij moet, Hij moet wel al bijvoorbeeld lange tijd in dienst zijn. Hoe lang ben je in dienst, Rien? Wat is het nu? Uh, twee, tweeënhalf jaar of zoiets? Ja, dat is zijn uitzichten. Kijk, we weten dat er veel bezuinigd gaat worden bij, bij de publieke omroep. Dus dan begin er ik... wordt in heel Nederland bezuinigd, meneer Stegeman. Ja, nou goed, maar de, maar... Overal wordt er bezuinigd. Van, vanuit bankperspectief, dan ga je wel goed naar. Houdt iemand wel zijn baan? Jullie willen gewoon geen hypotheken verkopen. We zouden het heel graag willen, maar je moet wel he, uiteindelijk... De, de, de consequentie van deze crisis en waar we nu in verzeild zijn geraakt... is wel dat mensen en, en ook toezichthouders steeds duidelijker gaan kijken... van wat, wat doen banken, wat van risico's nemen ze. En eh, als je dan dus je normale bankding doet, zoals ja. wij dachten te doen... dan krijg je alsnog een boete. Rien, heb je eigen geld? Nee. Heb je hebt geen spaargeld? Nee, heb je ja. ouders die je kunnen uh, geld kunnen geven of lenen? Dat niet, ze zouden eventueel garant kunnen staan, dus dan heb, heb je, je, je daar anders. wat aan als je garant staat. Was dat moest ik ook nog? Ja, nee, daar, daar heb je wat aan. Uh, waar je nog, nog even wel iets over over je introductie, want je zei van uh, een mens mensen moeten nog 50% aflossen. Uh, de, hij valt wel, hij kan wel vallen onder de nationale hypotheekgarantie bijvoorbeeld. En wat is de nationale hypotheekgarantie? Rien, word je er blij van? Ik word er geweldig blij van. Weet je wat het is de nationale hypotheekgarantie? Ja, volgens mij is het kort door de bocht als je je hypotheek niet meer kan betalen. Dat je niet met de schulden komt te zitten. Precies. Dat vind ik wel heel kort door de bocht. Dat is inderdaad heel kort door de bocht. Maar dat, is wel, dat is wel ongeveer de, es, de essentie. Maar wat ik daarbij wilde zeggen van die nieuwe regels die nu zijn ingesteld... en gisteren zijn aangekondigd door minister De Jarig... dat zijn al de regels die golden voor mensen onder nationale hypotheekgarantie. Dus voor mensen onder de nationale hypotheekgarantie... dus die een hypotheek willen tot 350.000 euro... Op, is er eigenlijk niks veranderd. Dat is best nog wel een fatsoenlijk bedrag, die 150.000 euro. Daar moet ja. je toch wel wat voor kunnen Hoeveel uh, jaarslaris moet je hebben om zoveel te kunnen lenen? Ja, dan moet je het ongeveer delen door 4,5, hè? Nou, doe eens even, econoom bij de Rabobank, <laughs> Hans Stegeman. Uh, dan, nou, dan, dan moet je toch wel... Uh, uh, wat, wat, wat is het? Uh, 80.000, uh, 80, uh, 80, zeg ik dat goed? Rond de 80.000. Ja. Uh, ja. Dat is een, een fors bedrag. We hebben ook uh, ja, even wat, uh, wat luchtigers... Alleen Maria, heb ik gevonden, zonder dat ik er naar zocht. Alleen Maria, alleen Maria, en jaar het grote huis daar. Dat waren akte en de Munnik in dat grote huis dat ze erbij hebben gekocht. Dat wil iedereen wel, kan ik jullie verklappen. De stelling van vandaag luidt: de huizenmarkt loopt vast en niemand doet er wat aan. Wilt u erover meepraten? Dan kan dat door te bellen met 0800 21, Mede naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime radio 1. Aan de telefoon hebben we Ger Hukker. Goedemorgen, meneer Hukker. Goedemorgen. U bent voorzitter van de NVM? Ja. De Nederlands Vereniging van Makelaars. De maatregelen die Joon Kees de Jager heeft afgekondigd. Gaan die iemand helpen om uh, makkelijk een huis te, uh, te laten kopen? Nee, dat, dat, dat uh, is niet zo. Je kan niet zeggen dat het een versoepeling is. Het is het uh, aanscherpen van de regelgeving. Uh, dus, uh, Jullie ja, het niks zwaar? Mis, uh, ja, op zich niks mis mee dat mensen meer gaan aflossen. Uh, dat is een... Uh, een, een goede zaak, denk ik, want uh, dat betekent dat je, dat je buffers inbouwt uh, uh, voor slechte tijden. Uh, alleen, uh, er komen nu te veel maatregelen in één keer op de consument af. En, uh, ja, je had net een starter uh, in de uitzending en, en die ziet de rente oplopen. Die ziet aan de andere kant dat hij minder mag lenen. En die, ziet, en die hoort ook dat hij meer eigen geld moet inbrengen en die hoort ook dat hij uh, dat, dat als zzp'er of als starter uh, net afgestudeerde uh, bij, bij, de, bij de bank uh, vaak nee te horen krijgt. En dat zijn te veel uh, spelregels die op korte termijn veranderen en dat op een markt die het toch al niet zo lekker heeft. Dus, Meneer Kurt, uh, uh, ja. uh, ik zie overal alleen maar bordjes met te koophuizen staan. Worden er überhaupt nog wel huizen verkocht? En ja, zelfs in pentime. Dus ik, ik heb net even uitgerekend dat het uh, komend half uur hè, ja. van jullie uitzending worden er in Nederland weer 25 woningen verkocht. Uh, dus wat betekent dat, dat, dat op... verkocht? Wordt er dan handtekening dat... gezet bij de notaris of wordt er een huis bekeken? Ja, ja nee, dan wordt er echt een woning verkocht. Hè, dus uh, Dan zeg je, god, dat is toch wel veel. Dat is bijna iedere minuut uh, een woning. Dus per mooi, half uur? Maar, ja, ja, per goed. half uur 25 woningen. Dat is, dat is op zich goed nieuws. Alleen... Uh, ja, dat waren er vroeger bijna 50. Hè? Dus, uh, dus dat betekent het goede nieuws is dat er nog iedere minuut een woning verkocht wordt ja. uh, in Nederland. Het, na het nadeel is dat dat er vroeger twee waren. Dus, uh, en, en dat resulteert ook in heel veel te koopborden op dit moment, omdat de markt het minder snel opneemt. En wie koopt nog een huis? Want ik ben van de week met een vriendin huizen gaan kijken. Nou, dan zit je voor zes ton zit je in een achterbuurt in Amsterdam, zo noem ik het dan. Uh, in een soort van studentenwijk. Dat kan je gewoon niet meer opbrengen. Uh, nee, nou, nou, Amsterdam is, een, is, is sowieso een bijzondere markt en die staat niet uh, synchroom voor, uh, voor de woningmarkt in Nederland. Die is in Parkstad weer heel anders en in oost groningen dan in Utrecht, in Amsterdam en in de Randstad. Uh, dus, dus iedere markt is weer, weer anders. Uh, waarom mensen nu een huis kopen, is, uh, heeft te maken met het feit dat sinds het uitbreken van de crisis de woningenprijzen met ongeveer een procent of 10, 12 gedaald zijn. Dat zou heel prettig een, moeten zijn. Op, op een laag niveau zit dus. Uh, ...voor starters uh, uh, zijn, zijn veel woningen weer meer bereikbaar, niet overal, meer bereikbaar dan, uh, dan voorheen. Ik ga daarnaast... even naar, een, uh, naar iemand aan de telefoon, meneer Hukkers, sorry. Uh, ik heb meneer Rompelman aan de lijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Uh, wat vindt u van onze stelling? De huismarkt loopt vast en niemand doet er wat aan. Uh, ik ben het er wel redelijk mee eens, wij zijn op dit moment aan het kijken voor een ander huis. Ja, en heeft u al een eigen of dat... woning of woont u in een huurwoning? Nee, ik heb een eigen woning op dit moment. Ja? En dat staat te koop? Dat staat te koop, ja. Oké. Okay, en en dan zijn wij aan het rondkijken. En uh, ik heb gisteren toevallig uh, vijf banken gebeld met de vraag... kan ik wat lenen bij jullie? Ja. En wat mij opviel bij de Rabobank de meneer die bij u zit... is dat die gewoon uh, mijn werkgroep compleet discrimineert. Wat is uw werkgroep? Ik ben vrachtwagenchauffeur. En de Rabobank uh, nam mijn overuren niet mee. Dat betekent dat ik uh, een derde van mijn inkomen niet mee kan nemen voor een hypotheek. En de andere banken deden dat wel, wou u zeggen? Er zijn er een paar die het gedeeltelijk doen. En er zijn er een paar die zeggen: van, Nou, we kijken naar uw verleden. En uh, drie of tien jaar. En uh, we nemen daar het gemiddelde van. We gaan even naar meneer Stegeman. Hoe zit dat hiermee? Ja, In dit het is al een specifiek geval. Ja, dat is nogal een specifiek geval. Nou, kijk, dat, dat geeft wel aan. Um, dat je als bank nu voorzichtig bent. En dat geldt dus ook voor andere banken. En zeker voor de Rabobank. En dat geldt waar je ook mee begon in je inleiding. van ja, De Rabobank is zonder klierscheuren door deze crisis gekomen. Dat is ook wel het gevolg van dit soort dingen doen. Hè? Ja. Van, je, je weet bij, bij... Ik wil die meneer ook niet discrimineren. Uh, zeker zijn beroepsgroep niet. Uh, maar je weet van overuren niet hoeveel het er in de toekomst zijn. En zeker als je kijkt naar vrachtwagenchauffeurs... die hebben het best lastig gehad de afgelopen jaren. En dan puur vanuit bankperspectief moet je wel de vraag stellen... moet je dan zo iemand een hoge lening gaan geven? Is dat wel verstandig? Vanuit bankperspectief, maar ook voor de persoon zelf. Meneer Rompelman, maar u heeft vijf banken gebeld. Dan gaat ze toch lekker naar een andere bank? Ja, ja, ja, ja dat ben ik ook wel... Ja, goed, ik heb geen keuze natuurlijk, want de Rabobank geeft mij niks. Uh, dus uh, ik, ik, ik, ik ga bij een andere bank het halen. Ja. Ik bedoel, Als ik kijk naar mijn verleden over al die jaren... dan uh, kan ik mijn salaris wel garanderen. Ja. En uh, hoe ziet u de verkoop van uw huis in? Gaat dat snel lukken? Hoe lang staat het al te koop? Ja. Uh, een jaartje nu. Een jaar en, uh, staat het al te koop? Ja. ja. En bent u al gezakt in de prijs? We zijn inmiddels gezakt met de prijs, ja. En hoeveel procent was dat? Uh, ja, niet veel, anderhalf duizend euro. Nou, dat, dat moet u er niet gewoon even wat drastisch uh, omlaag? Een procent of tien of zo? Uh, ja, maar dan ga ik mezelf schulden opleggen. Daar hebben we geen zin in. De, de, de reden is niet dermaat... Uh... Uh, hoog, dat we weg moeten, dat ik zeg van ik ga heel ver zakken. Dank u wel, meneer Rompelman. Ik heb hier een aantal okay, tweets. Uh, eentje is een, uh, een hele fijne van de Positief Partij Nederland. Ik wilde een woning kopen, maar vond geen bankbestuurder... die zijn bonus beschikbaar wilde stellen. Die zit daar natuurlijk ook. Heb ik er eentje van Gerardo Bloessen. De hypotheek is afgelost in 15 jaar. Nieuwe huis is betaald. Lekker eerst sparen, aflossen en dan geen zorgen en maandelijkse stress. En ik heb er nog eentje van Turebo. Ik ben bezig een huis te kopen. Ik verdien te veel, ik krijg geen starterslening. Verdien ik te weinig, krijg ik geen hypotheek. Ik heb gewoon geluk. Um, ja. Wie kopen er nu nog huizen, meneer Hukker? Wat zijn dat voor mensen? Kunnen starters nog wel kopen? Ja, die kunnen wel degelijk kopen. Onder welke en, uh, voorwaarden? Uh, maar je moet dan wel voldoen aan een, wat net geschetst is, aan een soort standaard. Uh, en wijk je daar iets van af, uh, of omdat je ZZP'er bent, of uh, de, de, de chauffeur die u net noemde, ofwel de afgestudeerde. Of vrouw bent. Of, uh, uh, nou, vrouw niet hoor, zo discrimineer ze niet. Nou. Uh, dan. dan... Dan, dan betekent je gewoon dat door toezicht wat op dit moment plaatsvindt... zie je dat banken uh, zich in een workgreep uh, voelen... Mm. En, en krampachtig uh, zeggen van nou, we willen het risico niet kopen dat we beboet worden. Slecht voor het imago, want dan zitten ze bij u in de uitzending om uit te leggen... waarom ze uh, aan, aan mensen te veel lenen. En dat is de reden waarom op dit moment heel veel mensen nee te horen krijgen. En dat is gewoon slecht voor de woningmarkt. Het gaat dat dus we, eigenlijk mis, omdat mensen die lezen, ze, ze, ze kunnen op papier wel een, uh, een huis uh, vinden en kopen... Maar als nou, de chauffeur die je net in de ja. uitzending had, is een goed voorbeeld. Die woont al tien jaar in een woning, betaalt al netjes... op basis van zijn overuren, is heel conservatief in het, in het, in het lenen... We zijn in Nederland echt wereldkampioen veilig lenen. En uh, die, die krijgt ineens van de ene dag op de andere dag door de verandering van beleid te horen van nou toch maar liever niet. En, en uh, terwijl daar geen aanleiding voor is. Dus het is goed dat de toezicht is omdat er geen extremen meer plaatsvinden van zes, zeven keer dat inkomen. Denk aan het DSB-perikelen. Maar er zijn heel veel mensen die nu uh, met flexibele banen zitten. Dus dat is een tijdsbeeld, ruim 600.000 ZZP'ers. En nou, die worden alleen maar meer? 18... Die, die krijgen vaak nee te horen. En, Wat is, en de is de rente voor op dit nodig. moment voor een 10-jaar uh, hypotheek? Wat is de, de rente gemiddeld? Nou, de rente zit rond de 5,2% op dit moment voor een tien jaar hypotheek. Ja, en dat is toch netjes, dat is best interessant. Ja. Is dat niet uh, te hoog, meneer Steegman? Of de rente te hoog is? Nee, het ja. nee, is niet te hoog. Ik heb begrepen dat uh, de Europese Centrale Bank op 13 mei 2009 de rente verlaagd heeft naar 1,75 de bedoeling was eigenlijk daarvan dat consumenten daar profijt van zouden hebben. En nu lijkt het me dat vooral banken daar profijt van hebben. Waarom zakken jullie gewoon fatsoenlijk met die rentes? Ja, daar kan ik een heel ingewikkeld verhaal gaan houden. Dat, uh, dat heel ik ook simpel? Graag, nee, dat nee, nee. nee, nee gewoon doen. lekker simpel. Ik ben een alfa. Nee, nee een, een, een van de belangrijke redenen is in Nederland... dat onze hypotheekschuld van Nederland is net zoveel als we met z'n allen per jaar verdienen. Zo'n ongeveer 600 miljard. Dat moet allemaal gefinancierd worden door banken. En aan de andere kant, hoe financier je dat als bank door spaargeld? Mm -hmm. uh, maar de spaarmarkt in Nederland is relatief klein, omdat wij een heleboel in pensioenpotten stoppen. Dus ja. verplicht. Dus banken kunnen in Nederland in vergelijking met andere landen veel minder makkelijk die uh, hypotheken financieren. Dus wat doen banken dan, en dat doen ook, dan ga je naar het buitenland, dan ga je dat zogenaamd securitiseren. Dus dan ga je dat in het buitenland wegzetten. Dat is veel hoger, die rente die een bank daarop betaalt, is veel hoger dan de korte rente, want dat is een ander verschil, de korte rente, de beleidsrente van de centrale bank. Hoe kan het op een tijdje terug dat die rentes enorm laag waren en op een gegeven moment zijn ze allemaal gestegen? Nou, zo laag als de beleidsrente van de centrale bank... Zijn ze is, nooit, is, geweest. Is die nee, nooit nee, geweest? maar ik kan me, dat me herinneren dat, dat ik 3,5 betaald heb. En toen ging ik opeens naar 5,5, dat was best wel slikken. Ja, 3,5 ja, ligt eraan welke termijn uh, wat, wat je Dat was van, uh, van een hypotheek. Nee, je ziet de kapitaalmarktrentes. Dus dat is de lange rentes, die lopen al een tijdje op. Ja. En, en die blijven dus nog oplopen. En vooral daar moet je naar kijken als je naar de hypotheekrente kijkt. Hoe kan het dat bankpersoneel 30% korting krijgt op de hypotheekrente? Dus dat betekent dat er minstens 30% marge op zit. Als jullie korting kunnen krijgen, kan de rest van de bedoeling nou, toch ook krijgen? Dat, dat hoeft niet zo te zijn. Net zoals een, een werknemer loon krijgt. Kan dit ook gewoon een zeker of een diensauto sommige werknemers? Kan dit ook een. Uh... Dit geldt gewoon voor de hele bankensector. Elke bankmedewerker in Nederland krijgt 30% korting op de levensproducten, zelfs op de schadeproducten. Ja, maar dat, dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat daar nog een winstmarge op zit voor zo'n nee. bank. Dat kan gewoon, dat zeg ik, een secundaire arbeidsvoorwaarde, dat kost gewoon geld. Dat is gewoon een, een, een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Dus beweer je nou met droge ogen dat een bank uh, geen geld verdient aan de hypotheek die het op zijn eigen, uh, aan zijn eigen personeel Ter uitleent? Er, is een, er zijn een paar jaar achter elkaar geweest dat dat gewoon alleen maar geld kostte. Ik heb een uh, beller aan de lijn, meneer Van der Hoop. Ja, goedemorgen. Goedemorgen meneer. Wat is uw punt? Uh, mijn punt is uh, dat de huizenmarkt onder andere niet alleen vastzit door uh, hogere hypotheekrente of of iemand wel uh, kredietwaardig is en dergelijke met de crisis. Maar er zit onder andere een heleboel vast uh, bij de mensen die in uh, huurhuizen wonen. En wel subsidie krijgen en uh, eigenlijk een veel te hoog inkomen hebben. Dus eigenlijk makkelijk zouden kunnen kopen. Dan heb ik het wat over de wat ouderen. Maar neemt u ze dat, dat kwalijk? U kunt mensen toch niet kwalijk nemen dat ze gelukkig wonen in de woning waar ze zitten? Ja, maar op het moment dat ze de doorstroom tegenhouden door uh, bijvoorbeeld het marchanderen met hun inkomen... en dan ontvangen ze de zuursubsidie, dat kost de staat een hoop. Ja. Dus als dat, uh, de controle is daarop waarschijnlijk te gering... Want ik dat ken een... voorbeelden van mensen die dus huursubsidie krijgen en het makkelijk kunnen betalen. Het scheef wonen is een probleem, zegt u, maar dat is een, dat is een, een probleem van de overheid. Daar is gewoon te, min, te weinig controle op. Daar hebben banken we verder weinig mee te maken. Ja, het dat gaat, dat gaat inderdaad niet zozeer om de banken, maar nu het, het onderwerp ja. was van de, de woning, woningmarkt zit, zit vast. En het hele, nou ja, we hebben een hele waaier van huursubsidies die... Uh, Zorgen dat mensen nou ja lekker goedkoop wonen in behoorlijk grote huizen. En die zouden dus of moeten doorstromen naar duurdere ja. huizen of moeten gaan uh, ja, kopen. En heeft u een koophuis? Ik heb een koophuis toevallig, ja. Oké, okay. nou, uh, dank u wel. Uh, compliment voor de vervanging van Prem. Dank u wel. Okay. Wat, is, wat is een manier om uh, schot in de markt te krijgen, meneer Steegman? Dat is een hele lastige. Um, ik zou zeggen, schaf die overdragsbelasting af als alfa. Dat snap ik nog wel. Nou, die, die overdragsbelasting heeft ook wel een goede functie in Nederland gehad. Want het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we geen Amerikaanse toestanden hebben gekregen. Het, Waarom? Wat het het heeft... speculeren met een huis. Hè, van, ja. uh, je hebt wat overwaarde en je gaat nog een huis erbij bijkomen. Het, het is een belasting op een transactie die op zich ook nadelig werkt. Want het zorgt ervoor dat er inderdaad minder... Uh, minder dynamiek in de markt is. Maar het, het je zorgt ook er... meefinanciert gewoon. Ja, maar het zorgt er ook voor dat je geen speculatie krijgt in de markt. Dus in die zin. Of heeft minder het echt of... misschien. Ik denk niet dat je speculatie uitsluit. Nee, maar ja, goed. Je moet wel eens 6% terugverdienen, wil je, wil je kunnen ja. speculeren. Hè? Dat, uh, dus om dat nou te doen, uh, weet ik. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat je hem niet over het hele bedrag laat, maar alleen over je overwaarde. Hè? Dat je zegt van, nou, wat ik heb verdiend. Met men, als vermogen met, met dit huis, daar, daar moet je belasting over talen, betalen. Dan, dan verminder je dat effect. Dat zou wel een optie zijn. Maar waar ik me erg zorgen over ga maken als je nu die discussie start... is dat je dan een jaar lang bezig bent met een politieke discussie... over de overdrachtsbelasting, dat iedereen erop wacht. En dat na een jaar er misschien pas wat gebeurt. En dat... Maar dan gebeurt het minstens wel wat. Nu gebeurt er helemaal niks. Ja, of er een gebeurt er... jaar is niks. Nee. De, de, de meneer die net belde was al bezig... om een jaar met zijn huis te verkopen. Ik heb ook wel eens iemand aan de telefoon gehad uh, die... Uh... Ik had ergens iets geschreven en ik had gezegd dat mensen die twee jaar een huis te koop hebben staan... die moeten toch eens een keer een prijs laten zakken. En ja. toen was die man kwaad, want die had al zeven jaar zo'n huis te koop staan. <laughs> en wat ja. was er vanaf gegaan van die prijs? Nou, hij zei dat, dat heb ik niet gecontroleerd, maar hij woonde ook wel in Oost-Groningen. En dat is toch wel hè, de regionale component in die woningmarkt. Wat de heer Hukker net ook al zei, is, is wel heel erg groot. Dus die verschillen zijn ook heel groot. Meneer Hukker, wat, moet, uh, wat is volgens u de manier om schot in de markt te krijgen? Nou, dat is verleiden, naar mijn idee. Dus uh, we en hadden het net over de, de scheefwoners. Hè? Uh, we hebben zo'n 2,3 miljoen sociale huurwoningen in Nederland. Daar uh, yeah. zijn we ook uh, koploper mee in de wereld. Uh, terwijl de doelgroep ruwweg uh, nou, uh, een miljoen mensen minder is... Dus, uh, terwijl de wachtlijsten voor, voor sociale huurwoningen in delen van de randstad uh, fenomenaal zijn. Ja. Dus ze doen iets niet goed. Hè. Dus wat is een manier om schot uh, nou, nou te maken? Dan krijgen. ben ik geen voorstander voor een heksenjacht uh, uh, op scheepwoners, uh, want ook die hebben hun rechten. Maar uh, je kan wel kijken met, uh, met passende nieuwbouw: uh, van hoe kan je uh, uh, huurders die qua inkomen eigenlijk in een sociale huurwoning zitten, maar daar eigenlijk niet, niet in thuis, hoe kan je die verleiden om door te stromen naar, naar goede uh, nieuwbouwwoning. Nou, dan moet je weten wat. wat wat zo iemand wil. En dan moet je Goed ook realiseren wonen. wat zo iemand wil. Goedkoop nou, wonen? Niet... Nou, nee, dat is vaak mooier wonen. Hè? Dat, uh, dat hoeft niet altijd per se goedkoper te zijn, maar wel mooier wonen. Hè? Uh, nou, we hoorden net de overdrachtsbelasting. Ja. Dit kabinet zegt we zouden het geweldig vinden als al die huurders die te veel verdienen uh, en een sociale huurwoning uh, hebben, dat die hun eigen huurwoning kopen. Maar dan staat meneer De Jager voorop om te zeggen, want dan wil ik wel 6% overdrachtsbelasting. Ja, dank, uh, u u dus, wel, dus, ik, uh, dank u wel meneer Hucker. Dank u wel. Het is vandaag dinsdag, en uh, dinsdag is de dag van Rob de Nijs. Goeie... Brandtow, the bubble, the bubble, the bubble. Hallo? Rob, hang je? hallo. Daar ben ik. Hallo. Rob, uh, heb jij een hypotheek? Uh, ik heb uh, een hypotheek gehad. Oh, man. Ik heb ook een huis gehad wat uh, onder die hypotheek viel, maar dat is gelukkig nog net op tijd goed gegaan bij de verkoop, maar het is, uh, ja, uh, ik denk dat iedereen getroffen wordt, uh, behalve natuurlijk de hele rijken. En daar hoor ik, aan de ene kant jammer genoeg, maar <laughs> toch niet bij, maar wel even van de gelukkigen, gelukkig. De gelukkig. Uh, ja, het is, het is, het cynische ervan is natuurlijk dat uh, uh, de banken die op dit moment weigeren uh, bepaalde hypotheken te verstrekken, onder andere, ja. dat die wel omhoog zijn gehouden en gehouden worden door de Dat ja. En dat is het, uh, ja, het, het rare ervan. Maar ons, wij gewone burgers zullen dat nooit snappen, denk ik. Nee, maar wij gewone burgers hebben ook een huis in de zon, hè? Of niet? Ja, ja. En wanneer ga jij er weer heen? Uh, ik hoop uh, van de zomer weer. Oh. Want dan is het hier zon, maar dan ben ik meestal wat meer vrij. En dan uh, hoop ik er gebruik van te kunnen maken. We gaan nu luisteren naar je nummer Huis in de Zon. Geschreven door Frank Boeien en Belinda Milbijk. Dank je wel, Rob. Graag gedaan. Dag even. Bro. Hoi, hoi. De zon opstaat. Er staat een huis op een strand waar je niemand ziet. Waarom wonen wij daar niet? Het is aan een zee die nog geen vervuiling kent. Waar je geen met de wind en de palmen bent. Wij blijven hier in rondjes zetten. Geef mij de moed om daarheen te gaan. Dat huis in de zon. Het huis in de zon, het duurt nog even, maar binnenkort zit het er ook weer. Maar voor, voor vandaag zit het er weer op. Ik dank Hans Steegman en Ger Hukker. Ik dank alle luisteraars, de titraars, de meders en de inbedders voor de discussie. En dank ook aan de mensen achter de scherm die het mogelijk hebben gemaakt. Voor de techniek, Marien Albertspoer. Redactie, Anouk Donner, Suleima Alkaldi. Internet, Rien Productie, Hans Twint en Momo Zarou. Eindredactie was in handen van Barbara van der Zo Zometeen Felix Murders met de Gids. Ik wens u een zonnige dinsdag. En morgen zijn we er weer. Tot dan! In mijn hart waar dat huisje staat, een plaats waar de deur steeds weer open gaat. Vogels kennen de weg te kennen, maar wij blijven hier in rondjes rennen. Geef mij de moed om daarheen te gaan. Vanavond 7 uur. De zomer laat lang op zich wachten. Frederike Spicht. De lucht is bijna zwart. Luister naar Kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Hey, we hebben nog een eindje voor de boer. Frederike Spicht. Maar wij zijn mans genoeg. Wij zijn mans genoeg. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.